1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. In Marokko heeft bijna 71 procent van de kiezers gestemd... bij het referendum over wijziging van de grondwet. Daarmee is de opkomst veel hoger dan verwacht. De voorlopige uitslag wordt later verwacht... maar algemeen wordt aangenomen dat een meerderheid... voor de wijzigingen heeft gestemd.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 De Gezondheidsdienst in de Amerikaanse staat zegt dat bezoekers geen gezondheidsrisico's hebben gelopen omdat er vrij veel chloor in het zwemwater zit. De Belgische wielerploeg Quickstep is diep geraakt naar de Franse politieactie van afgelopen middag. Daarbij doorzocht de politie de bus van de ploeg op verboden middelen. Die werden niet gevonden, maar diverse media kwamen wel met geruchten over doop en gebruik bij Quickstep. Volgens de wielerploeg is daardoor opnieuw een beeld geschetst dat er iets niet deugt bij Quickstep. De Franse justitie is al de hele week bezig met zoekacties naar verboden middelen. Ook de wagens van andere wiederploegen zijn daarbij doorzocht. Vandaag gaat in de Vendée, in het westen van Frankrijk, de Tour de France van start. Dit keer zonder proloog, maar met een etappe van 191 kilometer. Het weer vannacht droog en 7 graden overdag in het noordoosten zwaar bewolkt in het zuidwesten zonnig en 19 graden. Tot zover het NLW Journaal. ABB Verkeersinformatie met één melding. De A4 Delft richting Amsterdam. Tussen het Ringvaart Aquaduct en op 2 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCAV. Casa Luna. Klaas Trupsteen. Goedenacht. Welkom in deel 2 van Casa Luna. We zijn er tot 2 uur en we hebben weer een luisteraarsvraag voor u geformuleerd. Zojuist ging het over de documentaires Lost... die vanaf 14 uh, juli door de EO op Holland-Doc op Nederland 2 worden uitgezonden. En daarin uh, ging het over mensen uh, nou, met veel problemen... ook veel problemen met de opvoeding... Uh, Jongeren die eigenlijk niet of nauwelijks zijn opgevoed... die geen contact meer met hun ouders hebben... die heel veel problemen in de jeugd hebben gehad. En ook uh, ouderen, een, een mevrouw. Met negen kinderen die ook uh, wat... Uh, of nou niet wat, die heel veel problemen heeft... bij de opvoeding van die kinderen. Heel veel problemen in haar gezin. Dus wij dachten, we gaan het over opvoeding hebben. Maar proberen we er wel een beetje een positieve draai aan te geven. Het is uh, tenslotte bijna weekend. Nee, nee, ik zeg maar wat. Maar in ieder geval... Um, de vraag die wij geformuleerd hebben die is... hoe was uw opvoeding en wat is u daarvan altijd bijgebleven? Dus hoe was uw opvoeding en wat is u daarvan altijd bijgebleven? Welke lessen of adviezen van uw ouders bent u nooit vergeten... en heeft u ook uh, uw hele leven misschien wel baat bij gehad? Als u wilt bellen, dan kan dat naar 0800 1121 0800 1121. Uh, als u wilt mailen kan dat naar casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren, hashtag Casaluna. Dus hashtag Casaluna. Um, ik heb geen idee, want mijn scherm doet het niet. Dus ik kan niet zien of iemand gebeld heeft. We gaan even wat muziek draaien. En ik kan u wel vertellen, als het goed is, wat dat wordt. Ja, dat kan ik. Uh, en dat is Noah and the Whale.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 Dat nummer heet Life Goes On, maar dan alle letters los van elkaar uitgesproken en het werd gezongen door Noah and the Whale. We hebben het over opvoeding. Uh, over, um, de, ja, over uw opvoeding als het, even, als het even kan. Wat van die opvoeding is u altijd bijgebleven? Hoe was die opvoeding? En welke lessen, adviezen, tips van uw ouders bent u nooit vergeten? Als u wilt bellen, kan dat naar 0800 1121. 0800 1121. Als u wilt uh, mailen, kan dat naar casaluna@ncv.nl En Twitter kan naar hashtag kazaluna. Ik heb Bob aan de telefoon. Toch? Goeienacht. Hallo. Goeien, hallo, mijn naam is, uh, mijn roepnaam is Bob. Ja. En als ik terugdenk aan mijn uh, zeg maar kindertijd. Ik uh, zie dat ik een enorm slechte opvoeding heb gehad. Hoewel, de alle mogelijkheden waren uh, klaar om een goede opvoeding aan mij te bieden. Mijn vader was kolonel. En. Wij waren allemaal uh, slimme, knappe, gezonde uh, kinderen. Ja. Bob, Alleen, mag, ik, mag ik even één ding vragen? Heb jij de radio aan? Nee, nee, radio is niet aan, maar ik ben in de auto. Oké, okay. ik hoor een, uh, ja. een echo. Oké, okay, maar praat maar door. Uh, mijn vader was kolonel, maar het enige probleem was dat hij twee vrouwen had. Dus ik was in een huis met mijn broer en zusjes en ook mijn stiefmoeder. En moeder, in één huis. Oké. Okay. En dat leverde enorme problemen op. Wat voor problemen? Uh, mijn stiefmoeder was uh, heel aardige, maar een me vrouw. Uh, en hij probeerde, uh, zij probeerde om mijn broer naar haar kant uh, te krijgen. Mijn broer werd gewoon gek op haar, alsof zij haar moeder was. Hey. Die stiefmoeder had geen kinderen, maar hij heeft zo gespeeld dat mijn broer naar haar kant ging en ik naar de kant van mijn moeder. Daarom, er was altijd ruzie tussen mij en mijn broer. Altijd. En is dat nog goed gekomen op een gegeven moment, of is dat zo gebleven? Nooit, nooit. Ik, uh, ik ben nu eigenlijk zestig jaar oud. En elke nacht als ik uh, slaap, zie ik nachtmerrie. En in deze nachtmerrie heeft mijn broer altijd een antipathiek rol is dus de oorzaak van die nachtmerrie is eigenlijk mijn beroep. En wat heeft hij, ik verstond dat niet zo goed, anti? Antipathiek. Ik bedoel, uh, schurk. Iemand die in een film of verhaal een slechte rol krijgt. En dat dus dus de altijd je... oorza de oorzaak van mijn nachtmerrie is altijd mijn beroep In mijn ja. droom, in mijn nachtmerrie. Dus dat, dat uh, gezin werd in twee, twee kampen verdeeld. Juist, ja. En er was ja. altijd ruzie en... en uh... Ja, was er, was er ook liefde? Enorme liefde, maar heel dom. Heel dom. Enorme liefde, maar ontzettend uh, dom. Bijvoorbeeld, mijn moeder hield enorm van mij. Alleen tot mijn 24ste, alles wat ik deed, zei, zei tegen mij... Je bent jong, dat is toch vroeg. Je mag niet met de meisjes, je mag niet erin gaan. Je mag niet uh, lange haar hebben, je bent te jong. Tot mijn 24ste. Vanaf mijn 24e, vanaf mijn 25e, alles wat ik wilde doen, zeiden ze: je bent te oud. Dat, dat is aandalig als je dat doet. En ik vroeg mij af, waar is die, die, die, die, die joogdgebeleid dan? Ja, dus jouw moeder beschermde je te veel? Ja, maar, maar op een heel uh, donder manier. Ja. Ze hadden allemaal liefde, zelfs de stiefmoeder had enorme liefde voor ons. Maar door de slechte cultuur in, het, in, het, uh, in dat land. Ik kom uit het oosten. Die een slechte cultuur en uh, gewoontes en gebruikers. ging alles fout. Alles echt fout. Ja, nou, nou vertelde je net dat je nog steeds die nachtmerries hebt. Dus um, ja, in die ja. zin speelt het allemaal nog steeds door. Maar heeft het in je leven sowieso altijd een hele grote rol gespeeld? Eigenlijk niet, omdat toen ik uh, jong was was ik een uh, enorme, uh, zeg maar, goede leven. Altijd succesvol geweest. En. Uh, tot mijn, zeg maar, 55ste. was ik gewoon bezig met genieten van het leven. Maar sinds vijf jaar terug begin ik wat dieper te denken. En. Uh, dan uh, heb ik soms slaploze nachten. En, dat, en dan uh, nu denk je weer terug aan die opvoeding. Daar heb je heel lang niet aan gedacht. Nee, nee, nee. Nu kom ik erachter dat mijn opvoeding geen goede opvoeding was. Ik ben in, uh, in uh, uh, het land van afkomst docent op de universiteit geweest. Hier heb ik hoge zeg maar, papieren gehaald, maar nooit kon ik uh, promotie maken, nooit. Ik ga alleen uh, zeg maar, uh, verhalen lezen of, of boeken lezen. Die met een negatieve kant van het leven te maken heeft. Ja, Wat, hey, dat. wat is het land van de herkomst? Eh, uh, Iran. Ah, oké. Okay. En jouw vader ja. komt uit Canada, zei hij? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Mijn vader was ook Iranier. En, eh, uh, zeer aardige man, maar. een beetje onervaren en, ik mocht zeggen, uh, niet wij. Niet ja. Ja. Heb je zelf een gezin gesticht? Helaas, mijn gezin is, uh, is uh, zeg maar, uh, uh, kapot door mijn gedrag. Ik, heb, uh, ik ben een mooie, leuke vrouw tegengekomen. Een prachtige dochter heb ik, maar ze willen niet meer met mij praten. En ik geef hen 100 gelijk. Wat heb je Om... gedaan dan? Alles wat niet gedaan mag worden, heb ik wel gedaan. Ja. Weinig aandacht. Tussen dit andere verhaal, Extraal. verhaal Nooit naar had geluisterd, altijd anders gedaan. Gewoon doen. Kan je dat nog goed maken? Nooit meer. Het wordt nooit meer goed. Alleen uh, wat ik. Uh, ik heb enorm studies gedaan in, uh, in. zeg maar, alle gebieden. En uh, uh, ik ben erachter gekomen dat. Uh, de wereld eigenlijk in de handen van vreemdstellarij uh, is. Oh, oh, ja, dat wordt me een beetje te ingewikkeld. Maar, um, ja, want dan gaat het een beetje ver van het, van het onderwerp af, dus dat onderbreek ik even als je het goed vindt. Maar nog, nog één ding: hè, jouw gedrag naar jouw vrouw en dochter, denk, is dat nog terug te voeren op de opvoeding of is dat gewoon iets van jouzelf? Alles dat men doet, alles, het doet het niet zo wie is terug te vinden aan opvoed, opvoeding. ...opvoeding is ontzettend, ontzettend belangrijk. Alleen, uh, uh, ik wil zeggen dat uh, ik ben erachter gekomen... ...dat in deze wereld is in de handen van bepaalde mensen... ...die onze opvoedingen bepalen. Dat is voor mij 100% du duidelijk. Na lezen van duizenden boeken... Aan zich verdiepen in, in alle onderwerpen. Voor mij is het 100% zeker dat er mensen zijn die alle, alle opvoeding en ook onze toekomst, recessie, niet recessie, alles in, in zijn handen hebben. Voor mij is dat 100% zeker. Ja, goed. Nou, als je het goed vindt, dan praten we daar een andere keer over. Dan ga ik nu even naar een, uh, een andere beller. Want uh, ik heb toch het gevoel dat dat dan een beetje te ver van het onderwerp afgaat. Ja. Maar, maar in ieder geval, heel erg bedankt voor het bellen. En uh, nou, sterkte met alles gedaan. Oké, okay, dankjewel. Goeie reis hè, Bob? Ja. Doeg. Doeg. Uh, dan gaan wij naar André. Hoi, hai. Goeie Goe avond, nacht. Ja, nou, goed. Ja, dat mag allebei. Ik, ja, ik zeg altijd dat, nacht. Uh, <laughs> ja, dat mag zeer zeker. Ja, het is ook donker hè. Ja, ja ik geloof het wel. Dat, ik uh, zie geen ramen nu, maar ik ga er vanuit. Ja, maar, nou, vertel. Ja, dat gerust hard. Nou, ik heb naar het eerste uur geluisterd en dat heeft me eigenlijk wel heel erg diep geraakt. Want ik, ik, ik, dan ga ik weer terugdenken aan je eigen jeugd. Ja. En uh, ik begrijp de problemen die, die, die hem ook nog besproken werden heel erg goed. Ik heb zelf ook nog drie maanden op straat uh, gezworven. Uh, maar ja, dat was allemaal een uitvloeisel van. Ja. En, en, en mijn jeugd, nou, mijn ouders waren ondernemer. Ja. En die zag ik dus heel weinig. Een half uur tot een uur per week ongeveer. Hè? En, uh, uh, en ja. Wacht even, een half uur tot een uur per week? Ja. Dat, dat is nog geen tien minuten per dag dus? Uh, uh, nee, dat klopt. Dat klopt. Omdat je en niet thuis dat, uh, woonde of wel? Um, uh, nou ja, mijn, wij woonden boven de zaak, maar uh, toen we klein waren, dan, uh, dan moest je boven blijven. Dus je mocht dus uit school en moest je gelijk naar boven. En tussen de middag was het overblijven. Ja. Dus die zag je alleen even om beneden aan de trap uh, eten te, te krijgen. En, en niet samen op te eten? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, uh, ik en mijn zus eten dan boven en mijn ouders zagen we dan niet. Hé? Jeetje. En, uh, ja, ja, ja. Nou ja Tien dat, minuten dat, per dag. Die, die moesten toen waarschijnlijk ook hard werken. Dus ik, ik ja, dat, ik wilde er ook nog wel begrip voor opbrengen. Nou, maar mijn vader doen. was ook wel iemand, en dat, dat had je natuurlijk al snel in de gaten, die ook heel graag de borrel lustte. En ik weet een keer, dat kreeg hij met mijn moeder ruzie. En toen ben ik daarop afgegaan en met um, um, mijn vader van mijn moeder afgetrokken. Uh, ik was toen een jaar of elf. En mijn moeder liep in een transe de deur uit en die ben ik achterna gegaan. En um, die heb ik uiteindelijk van de spoorrails afgehaald, door ja. er een klap in de gezicht te geven omdat ze in een soort waaf zat. En ik kreeg haar ook niet, ik kon niet, ik alles tegen haar onderweg, terwijl ze liep. Ik wist ook toen niet waar ze naartoe liep. En toen eenmaal bij het spoor, toen, ja, toen, toen kreeg ik in de gaten wat ze, wat ze wou. En toen heb ik haar een klap gegeven, dat had ik nooit vergeten. Toen heb ik de één keer dat ik mijn moeder heb geslagen, toen werd ze uit, uit een soort droom wakker. Toen liep ze stilzwijgend terug. En over die dag is naderop nooit meer gesproken. <lacht> um, um, wel veranderde de band met mijn vader en mij enorm, want ik, ik uh, sprak niet meer met die man. En uh, ook dus niet in die beperkte tijd dat we elkaar zagen. En uh, toen ik 17 was, um, um, ja, toen, toen ik had bij mezelf ontdekt dat ik, uh, dat ik homoseksueel was. En toen ik 17 was, heb ik dat mijn ouders verteld. En um, um, toen ik dus uit school kwam, stond uh, mijn koffer kleren klaar. Zo. En toen ben ik inderdaad met een koffertje met kleren de straat opgestuurd. Door beide en... dus? Dat waren, ze, waren ze dat met elkaar eens, denk je? Mm, weet ik niet. Weet ik niet. Ik weet wel dat um, um, ja, mijn ouders eigenlijk, ja, ik heb toen met mijn, ik ben toen van de straat opgegaan, uh, niet teruggegaan. Ik heb toen met mijn, met mijn 19 geprobeerd om, uh, om contact te krijgen. Um, dat, dat, dat lukte niet zo, uh, zo heel erg. Dat lukte alleen indien ik bereid was om geld te geven aan, uh, aan mijn ouders. Oh. En uh, uh, ja, want daarmee zou ik dan mijn eigen opvoeding betaald hebben, werd toen gezegd. Als 19-jarige? Dus ja, dus dat heb ik toen niet gedaan. maar. Um, maar ja, ik heb ze eigenlijk in. Uh, dus vanaf uh, mijn, mijn 17 heb ik ze uh, in totaal uh, twee keer gezien. Eén uh, keer bij het overlijden van mijn grootmoeder, wat ik uit, in de krant las dat die overleden was. En toen ben ik daar naar de uitvaart gegaan. En, uh, en één keer. Uh, nadat uh, mijn, uh, mijn grote liefde overleden was en toen vond ik van nou ik moet toch mijn ouders op zoek om, om in ieder geval, ook oh, kan ik het niet uh, vergeten, ik kan het in ieder geval vergeven dat ik dat boek op een bepaalde manier kan sluiten. Ja. En dat zijn de enige twee keer en dat uh, de laatste keer is dus nu, uh, even kijken, twaalf uh, jaar geleden. En heb je het boek kunnen sluiten? Uh, mm, ja, maar dan nou moet ik zeggen terwijl je dan naar zo'n uitzending luistert, uh, komt ook wel heel veel emotie terug naar boven omdat je dan ook inderdaad wel merkt van, uh, dat dat op een bepaalde manier, kijk uh, je verleden ook graag je het misschien ook zou willen, maar je draagt het altijd met je mee. Dus iedere dag die voorbij gaat, uh, je kan nooit niks meer terugdraaien. Nee. En dat is dan iets wat je je eigenlijk op zo'n moment heel goed realiseert. Zeker ook toen ik dat zo hoorde met jeugdhulp. Hè, want, want, want die mevrouw heeft gelijk als je op straat staat. Uh, je krijgt geen hulp van die instanties. Ik bedoel, dat, daar gaat een hoop geld en miljoenen in om. Maar volgens mij meer om een paar mensen stempels te laten zetten dan om daadwerkelijk die jongeren te helpen. Want de jongere die op straat zit en niet bereid is om, uh, en zeker omdat we nu allemaal toch al wat vroeger uh, volwassener worden. Ja, zit je met je 17 niet te wachten om te gaan procederen tegen je ouders. Nou, dus een jak wilde me bijvoorbeeld dan niet helpen. Een sociale dienst kon ik, want ik had geen vaste woonverblijfslaat. De jak was het jongerenadviescentrum? Ja. En dus op een gegeven moment, dus omdat je geen adres had, kreeg je geen uitkering en omdat je geen uitkering had, kreeg je geen adres. En je zit dus gewoon als jongen echt letterlijk op straat. En ik heb toen geluk gehad dat ik uh, bij, een, uh, bij een supermarkt, uh, waar de bedrijfsleider toevallig ook homo was, uh, ik een baantje kon krijgen als vakkenvuller en uiteindelijk op de vleeswarenafdeling. En daar verdiende ik 600 gulden mee en met die 600 gulden heb ik mijn eerste kamerhuur ben ik gaan, gaan, gaan huren ja. van 400 gulden. En ja, van 200 gulden, zonder bed, niks, doe je niet veel. Dus dat was in die tijd uh, opgeklopt eiwit met suiker. En uh, één keer in de week een kipfiletje, dat was toen de tijd namelijk nog heel goedkoop vlees, dat is ook niet meer. En, uh, en zo kwam je de week door, je viel wel enorm af. Je had geen honger de opgeklopt eiwit, want dan, uh, dan, dan zit je maak wel vol. En zo ben ik uiteindelijk teruggezakt tot, uh, ik woog 70 toen ik de deur uitging. Ik ben teruggezakt tot, uh, tot onder de 50 kilo. Uh, ik zat op de 43 op een gegeven moment. En uh, ik ben dus naderhand nou, had ik nooit meer boven de 60, 65 kilo gekomen. Hoe ho ho lang ben je? Altijd slank. Hoe lang ben je? Ik ben nu 42. Nee, hoe lang? Hoe lang? Ik ben 1,75 meter. Ja, ja. Hey, even een paar dingen. Heb je broers en zussen? Ik heb één zus. Zie je die? Um, nee, ook niet. Die, uh, die trouwde toen ze 18 was. Die, die zorgde dat ze ook snel het huis uit was. En um, um, ja, toen ik dus mijn probleem met mijn ouders kreeg, toen zei mijn zus van, nou, je kan bij mij wel komen, maar kom via de achterdeur. Want haar uh, uh, vader heeft gezegd dat hij uh, dat me ook zal onterven als ik met jou contact heb, dus kom dan stiekem. En daar heb ik toen tegen gezegd, als ik niet bij je door de voordeur binnen kan, kom ik liever helemaal niet. Ja. En die heeft twee kinderen en die heb ik toen uiteindelijk bij die uitvaart gezien. Die zijn nou een jaar of 18, 19, misschien zelfs 20. Daar ben ik dus oom van, maar uh, die heb ik slechts één keer gezien toen ze ook een jaar of acht, negen waren. Ja. Maar en, uh, heb jij enig idee waarom jouw ouders uh, je het huis uit vanwege die homoseksualiteit? Waarom ze daar zo'n moeite mee hadden? Ik, nou, mijn, ze hebben, zelf zijn ze altijd, hebben ze ook homoseksueel in dienst gehad. En zelfs weer ze op vakantie gegaan, kan ik me nog wel herinneren. Dus ik denk meer dat het een manier van mijn vader was om mij te straffen voor het feit dat ik me uh, uh, heel erg van hem afgezet heb uh, nadat ik toen mijn moeder... Uh, van de af heb Dus het had niet zoveel met die homoseksualiteit te maken, denk je? Ik denk dat het de stok was uh, waar je de hond mee kan slaan. Ja. Hoewel me dat wel, ook met je, met je eigen zelfacceptatie, dat heel erg lang heel onzeker heeft gemaakt. Want ik ben daarna toch nog wel weer aan een vriendin begonnen. Wat dus geen succes werd uiteindelijk. En ben eigenlijk pas echt uit de kast gekomen toen ik een jaar of 23 was. Hoe, hoe is het nu met je? Um, op zich wel goed. Ik probeer van iedere dag wel te genieten. Maar wat ik wel merk is dat, dat, dat je, de, de, want je want juist door je jeugd, dat merk je dan toch wel in je verdere leven. Ik wil eigenlijk altijd heel graag mensen vertrouwen. En erop vertrouwen dat ze je niet besloten, of niet bij je weg gaan. En dat straal je dan op een bepaalde manier uit. En, en op een, dan onttref je toch mensen die dat vertrouwen inderdaad uh, winnen, van je krijgen. En dan toch uiteindelijk... Um, word je of een keer um, uh, besodemieterd of, uh, of wat, dan wordt er misbruik van gemaakt. En uh, dat doet altijd wel zeer. En, en ja, dat dat en zeker na het overlijden van mijn, uh, van mijn vriend, uh, de, ja, sinds die tijd denk ik alleen, dat is nu 12 jaar geleden, um, heb ik heel veel moeite inderdaad om, uh, om te binden aan mensen, omdat ik dan toch ja, altijd wel het gevoel heb van, van ja, wanneer uh, de, uh, moet je er afscheid van nemen of, of komt er een kink in de kamer. Ja. Dat maar in mijn eentje probeer ik wel van alle dagen te genieten. En dat lukt me eigenlijk best goed, moet ik wel toegeven. Nou, hou dat vol, zou ik zeggen. En ik, ja, de, de, de, de, de directe link met de opvoeding is hier in ieder geval wel, wel duidelijk. Ja, um... en wat, wat, ik, wat ik toen wel even kwijt wil is... dat vooral voor die jongeren natuurlijk die op straat zitten... ik heb toen geluk gehad dat ik dat baantje kon vinden. Maar dat was in mijn geval, ik was 17, we praten over toch de, ruim de, de 4, 25 jaar geleden... En op dat vlak is er eigenlijk nog steeds in heel de jeugdzorg niks veranderd. En ik heb er ook met politieke partijen over gesproken en gedaan. En het is eigenlijk een soort ondergeschoven kindje. Maar juist, inderdaad, een helpende hand of een baantje of, of iets dergelijks kan zoveel jongeren die nou op straat zwerven. En dat hebben we in Nederland, hebben we daar veel te veel van. Um, kan daarin behulpzaam zijn. En om een of andere reden. Um, uh, komt die hulpverlening niet verder als, als, als eigenlijk comma neukerij op regeltjes... en het doorschuiven naar een ander loket. Ja. Dus ook en jij vindt... Daar ja, André... is wat ander geld in be moeten besteden... dat die jongeren daadwerkelijk begeleid worden. Want op straat leven als jongeren, dan, dan moet je wel de criminaliteit in... als je geen helpende hand krijgt. En je zal ook moeten eten. Oké, okay. ik dank je wel. En uh, ja, nou, ik hoop dat er wat mee gedaan wordt. Ik wens jou in ieder geval ook het beste. En bedankt voor het bellen. Ja. Graag gedaan, jij ook. En nog een fijne uitzending. Dank je wel, hè. Doe. Hey. Ik doe even een mailtje tussendoor. Uh, iemand schrijft Beste Klaas. Ger is dat. Die schrijft mijn opvoeding. Ik ben inmiddels 60 was een Spartaanse. De omgeving op de rand van het bos van kasteel Engelenburg... te Brummen, waar ik opgroeide, maakte veel goed. Als kernwaarde heb ik meegekregen respect voor anderen. Omdat we het niet breed hadden met zeven kinderen... hebben mijn ouders mij geleerd om te gaan met weinig geld... waar ik later veel baat bij heb gehad. Toch ben ik het Spartaanse nooit vergeten. Helaas heb ik zelf geen kinderen gekregen... maar dat zou, ze, dat zou ik ze nooit hebben aangedaan. Groeten Ger. Dank u wel, Ger. Ik ga naar mevrouw Meijer nu aan de telefoon. Uh, ja, goedenacht. Goedenavond mevrouw, mevrouw, mevrouw Meijer. Ja. En uh, ik wil vertellen dat ik... We hebben het over opvoeding en zo. Ja. Maar ik ben niet opgevoed, alleen maar grootgebracht. Uh, wat bedoelt u daarmee? Eigenlijk, wat zeg je? Wat bedoelt u daar precies mee? Nou, ik, ik heb dus geen opvoeding genoten. En dat heb ik dus in mijn jeugd echt uh, nou verschrikkelijk moeten betalen. Maar, maar hebben ze nooit gezegd van... Uh, niet, geen koekje of uh, laat dat eens even... of uh, doe je voeten van de bank? Nee, nee, nee. Dat, was, dat kwam helemaal niet uh, aan de orde. Iets aan mij vragen of ik het wilde hebben of niet. Nee. Dat, het was zo namelijk dat ik uh, met mijn achtste jaar... Uh, mijn moeder was dus... Uh, die had dus steun in die tijd... en ze werkte aan de overkant van de straat... s'nachts... Stra op een poppenfabriek. Ze maakten ze poppen om wat bij te verdienen. En uh, dus ze zagen mijn moeder zeg maar om elf uur naar de overkant gaan. Dat hebben ze dus afgeloerd. En dan om een uur of vijf, z'nachts, zaterdags 's morgens kwam ze weer terug. En dat hebben ze dus uh, doorverteld. Afijn, op een gegeven moment kwam er een, uh, een juffrouw op school. En uh, die heeft uh, mijn zuster en mijn broer en mij meegenomen. Dus van school. En uh, wij gingen dus ergens naartoe, zei die vrouw. Uh, en uh, enfin, uh, wat, wat was het dus? Wij werden in bussen in een kinderthuis geplaatst. Hmm. Zomaar. En Mijn de... moeder niet gezien, niks, geen afscheid genomen, niet niks. En hoe oud was u toen? Toen was ik zeven. Jeetje. Ja. En dus alleen door het feit dus dat mijn moeder daar uh, werkte om iets bij te verdienen... buiten de steun, uh, hebben ze haar verraden. En vader was uh, nergens te bekennen? Nee, mijn vader zat in Duitsland toen de tijd. Die was dus, uh, in de oorlog was hij uh, te werk gesteld. En uh, toen dat uh, afgelopen was, toen is hij maar met een Duitse getrouwd of omgegaan. Heeft hij daar gewoond en is nooit meer teruggekomen. Ja, ook nooit meer gezien? Wat zegt u? U heeft hem ook nooit meer gezien? Uh, ja, ik heb hem later wel weer gezien, maar dat is een ander verhaal. Ja, maar hij speelde in de, in de opvoeding geen rol in ieder geval? Nee, absoluut niet. Kijk, mijn moeder heeft ons waarden en normen bijgebracht. Echt wel, maar, maar toen ik dus uh, zomaar uit school in een kinderthuis werd gezet... en tegen mij gezegd werd... jouw moeder is de ouderlijke macht ontzegd... als <lacht> zevenjarige... En uh, afijn, dus we zaten daar in het kindertenhuis. En wat nog erger was, is dat op een gegeven moment... Uh, mijn broertje weg was uit het huis. En, en waar is mijn broertje nou? Ja, die is er niet meer. Die is ergens anders. Later mijn zuster. Die werden zomaar in een pleeggezin gezet... zonder dat je dag kon zeggen. Of weet. Dus, ik bedoel, dat is zo vreselijk. Ja, dat is Hoe lang is dat geleden? Wat zeg je? Ho Hoe lang is dat geleden ongeveer? Uh, nou, dat is geleden zeg maar, uh, even kijken, uh, rond 1946 of 1948 zo. Wat een krankzinnig faal. En, en, en broer en zus, wanneer zag u die weer? Ja, wat zeg je? Wanneer zag u ze weer? Uh, die heb ik pas gezien uh, toen mijn zuster getrouwd was en al één kind had. Want de adressen werden ook niet, niet gezegd. Weet niet u... aan mijn moeder, niet aan ons, niks. En, en, en uw moeder deed verder niks behalve werkersnachts? Ach, mijn moeder. mijn moeder heeft zich als een leeuw geweerd. Die is overal geweest, die is op een vergadering geweest. Die heeft uh, zeg maar, alle asbakken uit, op, op zo'n lange tafel naar die mensen gegooid. Alle papieren <laughs> die op tafel lagen door, door, de, door die uh, uh, zaal heen gegooid. Dat hielp ook niet waarschijnlijk? Nee, natuurlijk niet. Maar mijn moeder deed er zich als een leeuwin natuurlijk. Maar, maar deed zij, geen raar, zij deed geen rare dingen verder in de opvoeding? Ze sloeg niet, of weet ik veel. Nee, helemaal. Oh, mijn moeder was de meest liefdevolle vrouw die je wensen kan. Wat afschuwelijk allemaal. Nee. Ja, dat is iets... Sorry, als ik het nu vertelde, je denkt er dus geen jaren aan... maar als ik het nu vertelde, word ik zo boos van binnen. En, en heeft u toen u volwassen werd ook weer contact met uw moeder gekregen? Ja, natuurlijk. Ik heb nou, ik, ik, ik ben met mijn uh, jongste oudste dochter, daar heb ik bij haar gewoond. En we hebben nee, dat, dat is helemaal goed gekomen. Maar het feit dus dat je in ik, ik ging dus naar school, dat was in bussen, ik ging dus naar school natuurlijk. En dan zeiden ze tegen mij, uh, uh, van uh, jij woont in het kinderhuis hè, jouw moeder is zeker dood of gek. Oh, oh, oh. En weet u wat ik dan deed? Nou, ik was net een fox terrier. Ik vloog degene aan die dat zei. Ik bleef boven in zijn nek hangen. En Uf. ik liep niet meer los. Zodat de andere kinderen de, de meester moesten waarschuwen van... Ja, uh, zo en zo. Ze doet het weer. Ja, nou, vreselijk. Ik weerde me als, als een fox terrier. Echt waar. Iedereen was bang voor mij. En dat vond ik ook niet prettig... maar het was de enige houding die ik kon hebben. En hoe is, het verder, hoe, is het, praktisch. hoe is het verder met u gelopen in het leven? Want hoe lang heeft u uh, daar in dat, in dat huis gezeten? Ik heb daar gezeten in, uh, tot, even kijken, tot mijn tiende jaar... en toen ging ik naar een pleeggezin in Utrecht. Nee, god, dat is een drama... Uh, ze zeiden van, uh, ja, het is een gezellige gezin met twee jongens en uh, bla bla. Uh, maar die vrouw had zwaar astma. Die kon nog niet een kopje van de ene kant naar de andere kant zetten. Dus wat moest ik doen? Ik moest al het werk doen in huis. Alles. En uh, boodschappen doen. En dan naar school rennen. Letterlijk rennen. Want anders kwam ik te laat En dan kreeg ik daar weer straf voor. Dat, uh, nou... Ik zal u vertellen, in mijn jeugd heb ik niemand vertrouwd. Maar dan ook helemaal niemand. En wanneer is dat vertrouwen gekomen? Of is het nooit meer gekomen? Jawel, dat vertrouwen is wel weer gekomen, gelukkig. Uh, ik heb dus, uh, ben dus getrouwd en ik heb uh, vier kinderen gekregen. En ik heb een opleiding gehad in, in, uh, in de verpleging... Alle diploma's die je kon halen. Want ja, zo ben je word je dan. Je moet alles, alles hebben, alles beter dan iemand anders. Want al oh, deze zouden wat kunnen zeggen van je. Ik kon dus geen kritiek verdragen. En ik vertrouwde niemand. Dus ja. Maar dat vertrouwen is later gekomen, zij. Dat ja, is wel weer, wel weer teruggekomen. Ja, Nou, in ieder geval, ik heb met mijn vier kinderen en mijn man en ik... wel op een eiland geleefd. Want uh, wijs niet naar mijn kinderen. Uh, zeg niets over mijn kinderen, want dan sla ik er bovenop. Ja, dat krijg je dan. Dat agressief is een beetje gebleven? De agressie is nu in mijn mond gegaan. Niet meer in mijn handen. Oh. Bent u grof in de mond? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik ben heel scherp. Ja. Nee, ik ben niet grof. Ik en... kan nooit schelden, maar... Uh, er schieten mij uh, woorden in hun uh, hoofd die een ander veel meer kwetsen dan, uh, dan slaan. En, en bent u tevreden over het leven nu? Nu wel, ja, zeker. Ja. Ik, uh, ik heb ervoor gevochten en uh, ik, ik ben er veel sterker uitgekomen. Uh, ik, ja, dat onder de Raad van Kinderbescherming was een ramp. Want ik, ik kan het woord niet horen zonder ontzettend misselijk te worden... Ik bedoel, dat, uh, dat, dat was vreselijk. Ja. Maar in ieder geval, uh, ja, uh, ik ben er goed en sterk uitgekomen, kun je wel zeggen. Ja, want u zei, uh, ik ben niet opgevoed, ik ben grootgebracht. Ja, inderdaad. Wat, ik, wat, mis je dan? Ben ik opgevoed. wat mis je dan eigenlijk in je leven? Kom je dat vaak tegen? Dat, dat er weinig mensen die zijn geweest die hebben gezegd van dat mag wel, dat mag niet, dit moet je zo aanpakken. Nee, en dat ik, moest je zo... Dat, ik moest het ervaren en, door, en door, uh, uh, door vallen en opstaan leer je dat dan. Ik bedoel, als jij uh, dus alleen voor jezelf altijd fel kijkt... van wat gebeurde, wat gebeurde, wat zegt er, wie is dat... dan, uh, ja, dan val je heel vaak op je, op je bek gewoon. En dan heb je daar de consequenties van. Ja. En zo heb ik het geleerd. Nou, en dat, dat heeft... wel goed is en wat niet. En dat is in ieder geval gelukt. Dat is gelukt. Zeker. Nou. Ik... hartstikke mooi. Dank u wel voor het bellen. Ja, oké. Okay. En een goede nacht, hè. Dank. Doeg. Mevrouw Kops. Oh, oh, twee O's. Wat zegt u? Oh, twee O's. Oh, twee O's. Oh ja, er staat er hier eentje. Mevrouw Kops. Heeft u de radio aan? Nee hoor. Ook oh, niet? Ik hoor steeds echo's, misschien ben ik zelf een beetje. Nee, ik hoor al, ja, altijd de radio aan. Want dat hoor ik gelegen bij Astrid en anderen. En radio aan, dus ik heb het meteen al uitgedaan, dus ik zit aan de telefoon. Um... Nee, ik ben. Ik ben dus, ja, ik weet niet of jullie het Ik ben dus opgegroeid in Drenthe. Toen was ik 12 jaar, toen ging ik zelf nog op school. Wij kregen in de 12 jaar dat we vakantie hadden, 14 dagen van tevoren. Kan... Om aardappelen te rooien. En 14 dagen daarna ook aardappelen te rooien. Voor de boeren. Want die hadden nog geen machines, weet je wel. We gingen de biet op en ja. zetten. Ik kan u heel slecht verstaan. Die lijn is er niet zo goed. Is het beter? <laughs> kijk, kijk, kijk. Zo beter? Nee, het is volgens mij... Het is de, de telefoonlijn... Uh... Ja, Nou, laten we het nog even proberen, maar ik kan u niet zo goed verstaan. Dus even kijken of het beter wordt en anders dan uh, moeten we misschien even terug. Ik zal u een, zal een leuk gelichtje opschrijven. Mijn vader die maakt oh. al eens gedichten. En ja. dan zei hij aan de tafel... Koma, daar ben ik dan Ga zitten ik ga een gedicht opschrijven. En dan kan je het ook meteen leren. Nou, kunt u me luisteren? Kunnen u me verstaan? Uh, we gaan het gewoon proberen, het gedicht. Kan liefde wonen, versta je dat? Ja, daar alleen kan liefde wonen. Daar alleen is het leven goed. Daar alleen is het leven goed. Waar men vrij en ongedwongen, waar men vrij en ongedwongen. ongedwongen alles voor een ander doet. Alles voor een ander doet. Dat... Elk ander doet. Elk ander Dat snap ik. Maar ja. ik, ga, ik ga dit gesprek nu wel afsluiten... en dat heeft niks met u te maken, maar echt met die lijn. Want het is wel moeilijk om het te volgen. Dat begrijp ik. Maar ik dank u zeer voor het bellen... en, uh, en voor het Wat delen van dat... Zeggen, maar dat uh, Wat zegt u? Ik zeg, ik had het weer. En dan nog een hele kleintje. De hele opvoeding is, is een kwestie van liefde... geduld... en wijsheid. Heb je dat? Liefde, geduld en wijsheid. En de twee nog groeien... Eerste eerst. Nog. Als jij liefde aanwezig hebt bij jou... dan is het ook gezult en wij zijn aanwezig. Snap je? Nee, dit kon ik niet goed verstaan. Dus ik ga even naar een volgende bellen. Maar ik dank u zeer, mevrouw Koops. Ja, nou, ik spreek nog. Dag, tot later. Bedankt, ja. Dag. Uh, Ron? Zijn we bij Ron? Ja, ja we zijn bij klaas. Ron. Hallo. Ja, ja hallo, uh, Klaas. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, goedemorgen. Even uh, dat ik met uh, mijn verhaal ga beginnen... Die zegt trouwens, ja misschien is het niet leuk voor jou, maar jouw stemlijst lijkt zo op die Thijs van de Brink. Is dat positief of negatief? Uh, pff, ja, ik heb het wel vaak gehoord, ja. Ja, of positief mijn stem is mijn stem, dus het maakt me niet uit waar het op lijkt eigenlijk. Nee, dat is waar. maar uh, elke keer als ik jou, uh, althans elke keer, dus je zou dan elkaar elke dag bellen, maar ik word mezelf zelfs, ik zie mijn Thijs van de Brink aan mij, uh, maar goed. Ja, ja. niet uit. Uh, uh, je moet het maar een beetje positief bekijken dan. Ja, dat ga ik doen. Ja. Uh, mijn opvoeding. ik ben uh, bijna 43. over een drie weken word ik uh, 43. ja. Yeah. en mijn opvoeding geweldig. Uh, chapeau voor mijn papa. alleen uh, ik heb nog een klein zusje. en dat zusje is 22. ja. Yeah. en dan zie je op een gegeven moment dat mijn papa wordt wat ouder. en die gaan toch een beetje mee met de tijd. of of uh, ja, het moet mee met de tijd. of uh, ik zie dat de opvoeding anders is. ja. Yeah. En uh, niet zozeer dat ik er heel veel erg van moeite mee heb, maar dan denk ik bij mezelf... Ja, die uh, oude opvoeding zoals wij die hebben gehad toen de tijd, die is nou eigenlijk helemaal weg bij mijn ouders. En dat, dat denk ik bij mezelf, ja, dat vind ik een beetje jammer. Maar vind jij dat jouw zus, want ben jij streng opgevoed? Ja. En vind je dat je zus dus eigenlijk ook strenger opgevoed zou moeten worden? Nee, dat vind ik juist niet. Uh, als ik nu ook wat, uh, wat andere vrouwen spreek... Die, uh, die ook kinderen hebben van, van, van 20, 21... waar uh, er open wordt gepraat over allerlei dingen. Ja, dat hadden wij toen mijn tijd niet. Hè? Uh, wil ik, ik ben 43, uh, bijna. Ik kom uit het jaar 1968. Ik kan me nog herinneren op een zondagmiddag... Uh, waar ons altijd werd verteld door mijn pa maar er wordt niet naar NOS uh, geluisterd, naar uh, toen, tijd, naar de sport. En wat gingen mijn broer en ik doen? Wij gingen stiekem... Uh, om half drie, nee, twee uur. Op zondag gingen wij naar buiten en zeiden we tegen onze ouders Pama... wij gaan even eentje lopen. Maar eigenlijk zat er in ons binnenzak een hele kleine radio... want wij willen graag luisteren naar Ajax. Ja. tijd, weet je wel. En nu, als ik het zo zie bij mijn zusje... Uh, die mag uh, overdag internetten, uh, die mag televisie kijken... Uh, en dan denk ik bij mezelf, like, ja, hoe kan dat nou, weet je wel? Als je, als je, als je, maar het maar is toch ouders... logisch dat zij ook met hun tijd meegaan... en dat de dingen veranderen? Ja, maar toch, ik bedoel, als je toch een opvoeding hebt, dan, dan heb je toch een opvoeding. opvoeding ja, maar dat voortschrijdend inzicht, die krijgen ook door dat, dat het niet meer... En eh, bovendien, ja, je kan je kind niet zo opvoeden zoals dat twintig jaar geleden ging, toch? Nee, ja, die weet ik ook niet, uh, Tuurlijk, uh, dat weet ik ook wel. Het is niet zo dat ik uh, hun wat, uh, wat kwalijk neem, maar dat, uh, weet ik wel, dat valt mij op. Ik bedoel, uh, bij maar, maar vind je hoedersij... dan dat ze jou minder streng hadden moeten opvoeden, dat jij wel gewoon naar uh, langs de lijn had kunnen luisteren? Ja, dat weet ik niet. dan praten we over, over, over uh, ja, uh, de jaren uh, ja, tachtig. Ja, ja, dat weet ik niet. Ik, bedoel, ik vind dat mijn ouders het geweldig hebben gedaan. Bedoel, uh, die mensen leven nog. En, en, nee, ik, ben zo, ik ben zo trots op hun. Maar dan zie ik mijn kleine zusje. Uh, weet je wel, dat is echt een nakomertje. En, en, en, en, en, en die zegt jij tegen mijn ouders. Terwijl ik al altijd gewend ben om u tegen <tus> mensen te zeggen. Als ze wat ouder zijn. Ook en tegen jou ouders? Zeg, zeg jij u tegen je ouders? Ah, en zij zegt je? Ja. ja. Heb je een leuke band met haar? Uh, <laughs> oh. Ja. Ik hoor het al. Hoezo, uh, zo <laughs> Hij houdt niet over. <laughs> nou, nou kijk. Uh, Laat <laughs> la la maar. Maakt niet uit. Laat maar, ja. Ja, precies. Hey, ik ga even naar een volgende bed. Of wil je nog iets belangrijks zeggen? Ja, ik wil eigenlijk nog één ding zeggen. Ja, nou, kom maar op. Dat, dat vind ik wel belangrijk. Ik woon in Werkendam, dat is een vrij christelijke gemeente. Ja. Uh, daar staat daar ergens op een bushalte staat daar een automaat die is gevuld met, uh, met cola, met uh, MM's uh, enzovoort, enzovoort. Ja. Daar zit ook een zwangerschapstest in. Wat ik nou ga zeggen is: echt waar, dat mag je gaan na, uh, googlen of navragen. Ja. Nou blijkt dus, en daarom uh, heb ik een beetje moeite met die strenge opvoedingen. Nou blijkt dus dat die zwangerschapstesten in de week... meer wordt bijgevuld dan een cola Daar. <lacht> het is echt waar. Dat houdt me dus in. in. Nou, uh, dat wil ik jou niet te vertellen. Uh, je mag het zelf weer Ja, ja. Dat wil ik toch even kwijt. Nou, dat is heel goed uh, dat, je, dat je dat even met ons gedeeld hebt. Ik, uh, en waar staat die automaat? Het uh, kan handig nee, zijn als je op zondag... Nee, nee. <lacht> nee, daar gaat het niet om. Nee, uh, ik begrijp het. Nee, ja, maar het dat... Nou, dat is, ik wist dat niet in uh, werkendam. Ik ga. Nou ja, ik geloof je. Ik ga het ook niet naar zijn. Er staat gewoon één zijn automaat. En ik heb uh, uh, de leverancier gesproken van uh, die automaten uh, via via dan weer. En die wisten mij dat gewoon even Inside Information te vertellen. En daarmee wil ik zeggen van hoe streng je uh, je eigen kinderen opvoedt van dingen die je niet mag doen. Des te meer doen ze dingen wel en dan gaan ze stiekem achter de rug om. Ja. En nou, bla, bla, bla. Een, te, dus, een te, strenge opvoeding. te strenge opvoeding werkt averechts. Hé, hey, Ron, dankjewel voor het bellen. Oké, okay, Klaas, dankjewel. Goeienacht. Een mailtje tussendoor. Toen ik 21 jaar oud was, kreeg mijn vader kanker. Hij was toen al 75 jaar. Een oude vader dus. In deze periode hebben wij mooie gesprekken gehad. Over de toekomst had hij maar één ding te melden: Jij komt altijd op je pootjes terecht. Ik ben nu tegen de vijftig en er is genoeg gebeurd. Maar elke keer als het tegen zit, dan hoor ik zijn woorden... het komt vast wel weer goed. Een fijne nacht, gewenst door Corine. Aan de telefoon Lydia. Goeienacht. Ja, Lydia de Vries. Lydia de Vries. Ja, ik heb een hele warme opvoeding gehad... ondanks een hele strenge vader en moeder. Nou, moeder niet zo streng, maar mijn vader wel. Waar was die streng in? Waar was die streng in? Uh, nou, we hadden dertien kinderen, dus moest dat wel... Maar heel gezellig en heel warm. We hebben nu met onze opvoeding, want mijn ouders, dat is heel lang geleden, waren ze 50 jaar getrouwd. En dan gingen wij met familieweekend weg. En daar hebben we nu nog steeds de traditie. We doen het nu elk jaar nog steeds. Dus een hele goede band met mijn ouders of met mijn familie. Zussen en broers, neven en nichten en aanhang en alles bij elkaar. Ja, dat zijn er een boel waarschijnlijk met 13 kinderen. Wat zeg je? Dat zijn er een heleboel. Met dertien kinderen. Ja, ja, inderdaad. Mijn ouders hadden dus dertien kinderen. En we gaan nu ongeveer, nou met 45 man gaan we ongeveer weg. En echt een heel gezegend uh, familie. Ja. Heel ik... rijk. Mijn moeder zei ook altijd, ik ben rijk in kinderen. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. moeder. Maar nog even, ja. na, even naar vader, want hij was streng. En, ja. en wat was er dan streng aan hem? Wat was er, uh, uh, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, streng... Wat mocht er allemaal niet? Wat mocht er uh, niet? Uh, je mocht... Ja, ik vind het heel moeilijk. Wat mocht er niet thuis? Je mocht niet... Uh, uh, liegen. Heel erg, bijvoorbeeld. En je mocht... Je moest beslist werken. Of je ging naar school, of je ging werken. Ja. En hangen, dat mocht niet. Je mocht dus niet je hand ophouden. Ik doe dat nou hetzelfde met mijn eigen kinderen. En inderdaad, mijn... Zoon is nou 37, mijn dochter is 30. En ze hebben allebei werk. Hm. Kijk, dat vind ik ja streng. Is het streng? Ik bedoel. Ja, dat vind ik, ik vind het nog niet heel uitgesproken streng. Ik denk dat er heel nee. veel mensen zijn die dat vinden. Nee, inderdaad. Maar wel heel warm altijd. Echt, Je kon ook altijd thuiskomen. Het was altijd zo ook... Uh, altijd eerst een ander en daarna jij zelf aan de beurt. Dat hebben hun ook altijd gehad. En we dat je... hebben het wel eerst moeilijk gehad, want we komen uit Indonesië weg. Ik was anderhalf toen ik hier in Nederland kwam. Maar ja, het is allemaal uh, heerlijk. Echt waar, ik ben heel trots op mijn ouders dat ik dit ook echt eens een keer vertellen mag. Hmm. Ik denk niet dat een van de familie nou luistert. Hoezo? <lacht> Luisteren hartstikke veel mensen. Nou, omdat het laat is. Wij zijn meestal, geen, denk ik hoor, dat ze op tijd op bed zijn. Maar ik luister altijd wel naar dit programma. Dus daarom, ik denk, nou, dit moet ik eens een keer vertellen... dat ik echt een hele, hele nou, rijke opvoeding. Niet financieel rijk, maar echt rijk aan liefde. En wat, wat was er leuk aan je, aan uw vader en moeder? Wat was er leuk? Je was er altijd welkom. Altijd. Je was er altijd welkom. Ze hadden altijd tijd voor je. Uh, we we houden dat nou nog steeds in traditie. Niet dat je erheen hoeft te gaan, maar om een week... wordt er bij ons thuis, bij een van de zussen of broers... Wordt er gegeten thuis. Hmm. En dan met z'n allen. Degene die er zin in hebben, die komen daar. Heb je er geen zin? Ga je niet. We hebben één keer in het jaar een broer-zusendag. Nou, dat is ook echt heel leuk. Alleen, ja, helaas hebben we net een zus verloren uh, twee hmm. jaar geleden. Dat is jammer. Yeah. Dus maar voor de rest. En dus een uh, broertje verloren in Indonesië. Die was heel jong. Maar voor de rest echt... Het is gewoon heel erg rijk, onze familie. Ja, en in u... dat zeggen we ook altijd. En u... ja. Om nog even naar die opvoeding terug te gaan. Uw opvoeding leek op de opvoeding die u zelf gekregen heeft. Dus de opvoeding dat van uw. Nou, de opvoeding die u zelf genoten heeft, die heeft u ook over uh, ook gegeven aan uw eigen kinderen voor een ja, tijd. ja, gelukkig wel. Ja. Ja. ja, kinderen komen ook graag langs, Ze eten hier ook. En desnoods. Nou, wij eten ook bij onze zoon. Ik pas op mijn kleindochter. Ik ben al heel erg ook rijk geworden. Ik ben net oma geworden. Ja, is, uh, ja, in december van een kleindochter. En afgelopen mei van een klein zoon. Van mijn, andere, van mijn dochter dus. Nou, heerlijk. Dat is het mooiste wat er is. Echt waar. Ja. Dat is zo mooi. En ik ben oppasmoeder, Dat is ook mooi natuurlijk. Maar dit is echt waar je kleinkinderen is. Het, ja, dat is... Nou, dan ben je rijk inderdaad. Ja. Ja. Nou, goed om te horen. En bedankt voor ja. bellen. Nou, en uh, heel en, veel succes met het programma. En, en ik vind wij... het een Hartstikke mooi programma. Nou, wijs die andere familieleden er ook even op, want dan hebben we er gelijk weer een <laughs> stuk of veertig luisteraars bij. Dat ja, zal ik doen. Ja, niet okay. vergeten. Ja. Bedankt, hè? Oké. Okay. Doeg. Fijn weekend. Zelfde Bye. dag. Even een mailtje van Hetty tussendoor. Goedenacht, mijn opvoeding was prima. Vaak en veel spelletjes gedaan met elkaar. En schule, uh, kaarten bijvoorbeeld. Nooit heb ik moeten liegen. Heerlijk, de jaren 60 in Den Haag. Dans in de marathon. Mijn dochters geprobeerd ook zo op te voeden. Ook goed gelukt. Zijn nu 36 en 33. Eerlijk tegen de kinderen zijn. En als je, iets ouder, als, je als ouder iets verkeerd doet, gewoon excuses maken. Werkt prima. Goedjes van Hetty. Dan aan de telefoon Denny. Hi Klaus. In de auto. Goeie nacht. Hey, Hoe is het? Goed. Mooi. Heb je... Nou, nou... Ja. Nou, nou, nou, wel weer, zeg maar. Wat dan? Uh, nou, het gaat over opvoeding. Ja. En uh, ik zit naar, zo naar de radio te luisteren. En uh, ik heb een, een, uh, een gelukkige jeugd gehad. Maar uh, voor mijn gevoel was er altijd een onderscheid tussen mijn zus en mij. Mijn zus kon alles... Hij uh, was beter en alles. Uh, dat, zeg maar dat verhaal. Was hij ouder en... of jonger dan jij? Mijn zus is twee ouder. Ja. Um, maar ja, dat, dat, alles gaat door. Het leven gaat door. Ik ben getrouwd. Uh, ik heb een zoontje gekregen van zes jaar. En vijf jaar geleden gaat bij mij het lichtje, uh, het lichtje uit. En um, uh, ik zag er niet meer zitten. En in gesprek komen bij een psycholoog. En, dan komt daar naar boven wat dat, toch, dat het, het onderscheid maken toch een heel groot impact op mij heeft gehad. Met als conclusie dat ik eigenlijk nooit een, een tweede kind zou wou. Omdat ik bang was dat ik hetzelfde zou doen. Je was ook bang dat je zou gaan vergelijken en dat je één kind voor zou trekken? Ja. Nou ja, uh, al doen we wat mijn wijze. Dus wij zijn afgelopen oktober zijn wij uh, de gelukkige ouders geworden van een dochter... Oh ja, tweede kinder. Dus ja, we hebben er twee. Um, maar in de loop van de jaren is het met mijn ouders slechter gegaan. Mijn moeder was 58, toen werd er bij haar dementie vastgesteld. Oei, dat is vroeg. En een anderhalf jaar geleden werd het bij mijn vader ook vastgesteld. Um, nog heel lang zelfsta zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Tot afgelopen maart mijn vader in een delier terechtkwam. En, uh, want mijn vader was zeg maar, de beste van de twee en hij hield het zaakje nog een beetje draaiende. En mijn vader, dus um, en mijn moeder, uh, allebei op zijn genomen in een verpleeghuis. En dan draait de wereld zich om. Um, ja, dan moet jij in één keer voor je ouders gaan zorgen. Ja, dat word de, worden dan wordt En dan is de. de, uh, de of aversie, zo wil ik het niet zeggen, maar. hetgene wat je dan toch een beetje, met name dan tegen mijn vader had. Ik zeg ik nadruk, had. Um, draait nu in één keer om. Ja, is, dat, is die weg, nu je voor hem moet zorgen? Zeg je, Klaas? Is die aversie weg, nu je voor hem moet zorgen? Ja, die is, die is compleet weg, want um, uh, in één keer ben jij degene die de touwtje in handen moet nemen. En, ik bedoel, ik ben een jongen van 37 jaar en ik loop met mijn dochtertje van acht maanden daar een, een pleeghuis in. Dan denk ik mezelf, zo hoort Eindelijk niet te zijn. En dan... Uh, dan zegt jouw gevoel van, dit is niet goed. Maar je moet op dat moment sterk zijn, want je moet dingen voor jouw vader moeten regelen. Samen met mijn zus. Ja. Dat wel even bijzeggen dat het contact tussen mijn zus en mij heel erg goed is. Ja. Dat we echt op één lijn zitten en dat soort dingen. En dat ging dus vier weken geleden bij mij weer fout. Door het allemaal niet aan te kunnen. En um, ja... Dat ze mij dus midden in de nacht van de vrachtwagen hebben afgehaald, dat het niet goed ging. Wat gebeurde dan? Hier? Ja, ik uh, kwam ik een black oud. kon niet meer ik rijden. Ik heb uh, vier uur achter elkaar lopen huilen, alles kwam eruit eindelijk. En dan zeg ik, uh, want het onderwerp gaat dus over je jeugd. En dan ga je dus nu ga je dan ook weer nadenken over je jeugd. En mijn gevoel heeft altijd gezegd van, uh, mijn zus is meer. Maar nu, zegt mijn gevoel... Ja, misschien is het dan wel zo geweest. Maar laat het dan zo zijn. Laten we blij wezen dat we ze nog hebben. Zo denk ik dan alweer. Hmm. Dus. gaan dan we ook ik even kwijt. Nou, dat, dat is gelukt. En uh, mijn vader en mijn moeder hebben me altijd een wijze les geleerd. Ja, vertel. En dat, dat zie ik nu overal terug. Maar ja, geleden ik, of ja, geleden met een meisje. Ik kom op een vrijdagavond, kom ik daar binnen. Was er gebak? Ik zei, hoezo is het dan gebak? Ja, uh, de zondagshuizen hadden lening gekregen om een auto te kopen. En mijn vader en moeder hebben mij altijd geleerd: als jij geld moet lenen om een auto te kopen, dan moet je geen auto kopen. Ja. Een auto moet je kunnen betalen en anders niet. He, en ik he, denk dat het he, daar heel vaak over. fout gaat. In de opvoeding van deze tijd: je kan overal het geld krijgen, maar als je de, uh, voor een huis kun je geld lenen, maar voor iets anders moet je geen geld lenen. Ja, ja dat heb ik ook altijd. Geen schulden maken dat is mij ook altijd bijgebracht. Nee. nee, geen schulden maken. Nou, hebben we toch een beetje dezelfde opvoeding gehad. Uh, <laughs> de, Danny. <laughs> maar, maar ik geloof niet dat mijn ouders dat onderscheid maakt ook. Maar in ieder geval, maakt niet uit. Danny, goede reis. Dankjewel voor het bellen. Hè. Klaas, verder naar. En ik hoop dat je de, de laatste terugslag nu gehad hebt. Dat was ook wel. Hey. Dankjewel. Doeg, Hoi. tot later. Dag. Nou, nog één beller dan. Uh, het is uh, vijf voor ongeveer, dus uh, we hebben er nog één te gaan. Berend, is dat? nacht. Ja, goeienacht, hallo. Heb je een goede opvoeding gehad? Leuke? Prettige? Uh, ja, nou, ik, de reden waarom ik belde was... Uh, ik hoorde ongeveer vier uh, bellers geleden die uh, gingen stiekem op zondag uh, met zijn broer radio luisteren. Ja. En uh, het eerste wat ik aan moest denken is van, ja, ja toch leuk dat je dingen stiekem kan doen... Is dat leuk? En dat wordt misschien wel eens een keertje vergeten. Van, goh, ja, euh, als je van die kinderen hebt die altijd maar alles mogen, dan kun je niks stiekem doen. En dat moet je ook meemaken? Dat moet je ook meemaken. En dan moet je inderdaad, oké, het in de regels, hoe kan ik er een beetje mee buigen? En uh, nou, ja, goed, uh, hoe, uh, hoe moeten we dat dan doen? En toen ik dat hoorde, van, ja, goed, op zich is dat toch eigenlijk heel leuk. Stiekem dingen kunnen doen. Gewoon, uh, ja, er een beetje om kunnen gaan. van Oké, okay, ze willen dit, maar als we het zo doen, dan komen we er toch mee weg. En ik, uh, ik weet niet hoe, uh, hoezeer dat uh, in het moderne opvoedingsgebied uh, nog uh, kan gebeuren. Ja, maar, maar wat wil je daarmee zeggen? Dat, ja, dat, dat, dat is we, een, dat... een goede vraag. Dat is gewoon het eerste wat ik aan het leren kan Ik heb het nog wat leuk. Heb je, heb je zelf kinderen? Uh, ja. Ik heb, uh, ik heb een vriendin die heeft al een kind. Dus ik ben een actief uh, stiefvader. Ja. En uh, ja, we hebben dus een, een, een zoontje, die is nu bijna vijf. Oké, okay. en, en hoe voet je die op? God ja, hoe voet je die op? Uh, nou, ik moet wel zeggen, het is een uh, heel, heel leuk jochie uh, die, die heel beleefd is, maar ook toch wel heel erg uh, zijn eigen zin kan krijgen. Ja. Uh, maar, nou ja, ik, ik, ik ben toch wel een beetje aangelegd. Aan nou, anderen moeten er geen last van nemen. Hm. Dus, uh, ja, dus, dus, dus ze mogen van alles en nog wat, als we het maar netjes vragen. En, uh, ja. en uh, nou ja, uh, niet, niet uh, de rest te veel dat last is. En uh, dat, uh, dat, ja, dat is op zich wel, uh, ja, dat heeft iedereen meteen, zeg maar. Ja. En, en zorg je er ook voor dat die dingen stiekem moet gaan doen? <laughs> ja, dat is op zich wel weer een lastige. Uh, dat, uh, ja, dat zijn eigenlijk dingen waar je over het algemeen uh, misschien wel een uh, nou ja, ander uh, idee over hebt of hoe je het zelf doet. <laughs> uh, dus voor andere kinderen lijkt het je wel goed dat ze iets stiekem kunnen doen, maar voor jouw eigen kind uh, is dat misschien niet zo handig. Nou, dat is misschien een beetje makkelijk gezegd. Ik, er zijn nog niet zozeer... Uh, echt, dat er echt een hele zware verboden zijn... Uh, bij, wat hij echt niet wil dat, uh, dat hij gaat doen. Ja. Uh, maar het is altijd heel leuk om te zien... dat, dat hij misschien toch een creatieve manier vindt... om uh, hè, toch, toch wel een beetje zijn eigen zin te krijgen. En waar je misschien ook zo snel niet een antwoord op hebt. Ja. Huh. En ben je zelf goed opgevoed, vind je? Uh, nou, ja... Ja, op zich. Uh, hoe jonger je bent, hoe minder je erin ziet. Maar hoe ouder ik ben, uh, hoe meer begrip en, uh, je ervoor hebt. Dus ik, uh, ik, heb, ik heb niks te klagen. Ja. Nou, mooi. Ik oh. dank je wel. Ja, ja nee, ik ga ervan uit. Ja. Ik kan het niet zo goed beoordelen. Maar ik neem aan dat je daar gelijk in hebt. Hé, hey, uh, dank je wel voor het bellen, Berend. Geen probleem. Hey, fijne avond nog. Dank je wel. Ah, Oké, okay. toch. Ja. ja, Berend was de laatste beller vannacht in Casaluna. Heb ik mooi nog even de tijd... Kijk, er zijn, er zijn, waren er nog mailtjes? Eigenlijk niet echt om voor te lezen, geloof ik. Nee, nee, nee. Um, nou, ik kan mooi even vertellen wat wij de komende tijd gaan doen. Want dit was de laatste reguliere uh, aflevering voorlopig van en We gaan nu de zomer in. Dat betekent dat wij een aantal uh, gedenkwaardige, goede uitzendingen... van het afgelopen jaar, uh, jaar gaan herhalen. Afherhalen. Dus die gaan we nog een keertje uitzenden. Uh, dat duurt een week of zeven, acht, ik weet het niet precies. Maar wij hebben dan steeds op vrijdag een aflevering van... Zomergasten En dan hebben we iedere keer uh, iemand die zonder presentator... anderhalf uur aan elkaar praat. Dat is een hele uitdaging voor die mensen. Zomernachten, wat zei ik? Uh, oh, gasten. Oh ja, zomergasten. Dat is een ander programma. Zomernachten, sorry. Um, ja, dus de, dat, dat hebben wij. Uh, en dan uh, aanstaande vrijdag is dat Duncan Stutterheim... organisator van enorme grote dancefeesten, zoals de legendarische Sensation Feest. Hij doet nog veel meer dingen, maar dat gaat hij dan allemaal... volgende week vrijdag wel vertellen. Dat is wel heel erg de moeite waard. Daar zijn we vorig jaar mee begonnen. Die mensen die praten dus anderhalf uur tegen de luisteraar zonder presentator. Uh, ik vind dat dat niet te vaak moet gebeuren natuurlijk. Want dan is mijn beroep weg. Maar zo af en toe mag dat best. Goed, wij gaan nu plaatsmaken voor uh, nachtvluchten. Ik zag Frank van Dijl binnenkomen. Ja, Frank is er. Uh, die zo zometeen beginnen met vluchten in het verleden. Dat wordt ook hartstikke leuk. Ik wens u een hele goede nacht. En wat ons betreft graag tot maandag. Ik. ik, ik, ik, ik, ik, ik. En ik. Ik ben niet alleen. Dat is jij. Een CRV.